Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Apple gaat mogelijk bieden, waarbij ook minister Kamp aanwezig is. Het Dagblad van het Noorden heeft onbevestigde berichten dat het gaat om Apple. In de Eemshaven staat al een datacentrum van Google... dat van Apple zou 40 keer zo groot worden, te grootte van zo'n 80 voetbalvelden... De Eemshaven is een interessante locatie voor de bouw van datacentra, omdat er in de buurt een belangrijke transatlantische glasvezelkabel binnenkomt. Bovendien zijn er verschillende energiecentrales en een groot windmolenpark, waardoor er een stabielere energievoorziening is dan in de Randstad. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken wil dat Turkije zijn best doet om de terreurbeweging IS terug te dringen. De veiligheid van het land komt volgens Kerry in het geding. Kerry zei in het vraaggesprek met MSNBC dat buurlanden van Irak en Syrië grondtroepen moeten inzetten. Hij herhaalde dat Amerika zelf geen grondtroepen stuurt. De opmars van de IS in het noorden van Syrië lijkt voorlopig tot een halt te zijn gekomen. De islamitische strijders proberen al dagen de stad Kobani in handen te krijgen... maar tot nu toe slaan Koerdische strijders de aanvallen af. De rechtercommissaris die het grote strafrechtelijk onderzoek naar jihad-ronselaars in Den Haag doet... is van de zaak gehaald. Tijdens het verhoor zei de rechter dat de ideologie die de verdachte aanhangt... leidt tot strafbare feiten die wij allen voorafschuwen... Volgens de advocaat van de verdachte blijkt hieruit dat de rechtercommissaris bevooroordeeld is. En de Vrakingskamer gaf hem daarin gelijk. Wielrenner Roman Kreuziger is vrijgesproken van dopinggebruik. De internationale wielerunie had hem voorlopig geschorst vanwege onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort. Daardoor miste de renner de Tour de France en de Ronde van Spanje. De Tsjechisch Olympisch Comité onderzocht de zaak en vond niets verdachts. Van de Tsjechen mag Kreuziger nu weer meedoen aan wedstrijden. Het weer vanavond overal droog, ook neemt de wind af. In de nacht kans op mist bij 7 graden. Morgen vooral in het zuiden veel zon. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en knooppunt Deil 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoetwouden Rijndijk 4. A10 Zuid richting Amersfoort voor knooppunt Watergraafsmeer 4. A15 naar Europoort tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse 5. En de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Doet je snelheid.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 you let me know And dance all night Despite the heat It will be alright And baby Don't you know it's a pity? Ik Tu ma promis, tu ma promis, tu ma promis, tu ma faux tu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 A remoted island, these